You back me up against the wall, but I stand tall, don't give a damn no more. Zonden ze samen met het Metropool Orkest... ...in het uh, muziekgebouw in Eindhoven. Het was een echt te gekke samenwerking. De Bassman, Jacks ...en good luck. Ja. En zo zijn we bij het uh, tweede uur aangekomen... ...van uh, Entertainment For You... ...voor ja. zaterdag uh, 5 februari 2011. Nou, wat kunt u verwachten... ...de tweede, het, uh, tweede uur? Natuurlijk gaan wij popster Henry... ...hij vertelt over het uh, showbiz ...van het uh, afgelopen week. Wat is er allemaal gebeurd...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 Het is toch een goede plaat? Hè? Phil Collins en Something Happened to the Way to Heaven. Hoe zou die zijn? Ja, wat zei je? Nee, ik zei niks. Ga maar verder. Nee, je hoeft niet. Je wilt niet luisteren naar mij, dan doe, dan doe je het toch niet? Nee, nee, nee. nee, nee zo, zo, zo, oh, okay. zo doen we dat niet. Nee, doen. maar ik ben wel even. Ben jij iets uh, draaien? Ja, ik. Uh, ja, hij heeft nu nog niet op, op Pascal. Uh, nou, kom op, praten, uh, want nee. we vallen een beetje stil. Ja, oké. Okay. Uh,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 Ja, wat is toch een, uh, een mooi nummer, hè? Adel en uh, Turning Tables. Ik denk van, uh, Ja, misschien wel een nummer 1, niet. Ondertussen zijn wij uh, Henry aan het bellen. Hij is nu aan het telefoon, dus het komt helemaal goed. We starten van zijn deuntje. Het showbiz nieuws met popstar Henry. Oh, wat is er dan, wat Het enige wat eruit. Het showbiz nieuws met popstar Henry. Goedenavond, Henry. Ja, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. En iedereen thuis natuurlijk ook. Uh, ja, allemaal weer... Uh...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 Ja, goed, er blijft altijd een uh, yeah. discussiepunt, natuurlijk, van wie vind je interessant, uh, ja. waar, waar luister je graag naar. Yeah. Hij heeft natuurlijk heel veel medestanders en uh, ook heel veel tegenstanders. Maar, ja, goed, ja. dat moet bij, bij de wijze van het presenteren, denk ik. Ja. Yeah. Uh? Maar goed, dus, dus, dus, dat is uh, desalniettemin. Het zal wel echt het midden liggen, in ieder geval. Ja. Uh. ja want toen we uh, dat de stem van Jan Smit die is, die is nog steeds intact. Die, uh, die is vorige week geopereerd en hij was nu al een beetje weer aan het zingen geweest. Of dat nou zo verstandig is, weet ik niet, maar uh, oh. in ieder geval, uh, ze hebben waarschijnlijk niks ondergeleden. Oké, okay. nou gelukkig. Ja, zeker weten. Ja goed, en dan hebben we natuurlijk uh, dat programma. Kijk, je dat goed, uh, goed er terug? Ja, goed er terug. Is ja. dat met die. Dat uh... is net als, als goed uh, uit Rimbo. Oh, en ja, nu en dan, dan komen het groen ze groen nu in terug. Nederland. Ja, mooi programma is dat. <laughs> ja, geweldig, ja geweldig. Want dus ja. ze zijn wel een vliegtuig gezet. Sorry?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 Uh, die heeft op een gegeven moment over een penetrante geur geklaagd, van de Afrikanen. <laughs> en uh, als, nou, als gevolg daarvan begonnen ook andere passagiers te klagen. Ja, en toen hebben, we, dus dan hebben ze uit de vliegtuig gezet. Nou, huh. En ja, die zijn ja, dus niet in Nederland aangekomen? Ja, sowieso. wel ja, ja, ja, joh. Ze zitten momenteel nog uh, in een hotel uh, vlakbij Schiphol. Oké. En okay. uh, ze mogen zondag een nieuwe tovingwagen. wagen. Ja, oké. Okay. Oh, ze, je, was de vliegtuig terug? Ja, exact, ja. Oh, oké, okay, ja. Ja, en in ieder geval... Uh, uh, ja, ze mogen een nieuwe pogingwagen, maar dan moeten ze wel goed getoucht zijn. Ja. En uh, niet meer met het uh, parfummetje insmeren. <laughs> dus maar ja, vanavond, is, vanavond zie je ze alle keer alles nog een keertje nakijken in, in shownieuws, dan komt het ook op SBS, dus we uh, okay. eens een keertje kijken. Ja, nou, ja, ik ben benieuwd. Dus, uh, goed. Ja, en dan heb ik natuurlijk het uh, nieuws van Yvonneer, van die, uh, die wil het rustig aan gaan doen. Hij is momenteel 64, hij wordt 65 ja. en hij vindt dan dit jaar, vindt hij zijn 30 jaar jubileum ja. en uh, hij vindt dat ja, uh, hij is een beetje, een beetje dimmer natuurlijk nou hè. en ik moet zeggen, ik heb hem gisteren nog even op televisie gezien ja. Ja, voor zijn leeftijd van bijna 65 jaar, ziet hij er nog goed uit. Ja, nou dat, dat zal wel ja. <laughs> dus, uh, ja, ik heb me voorstellen, maar in ieder geval we hebben allemaal geen probleem. Hij gaat nog even een paar leertjes door denk ik we wachten ons af hoe lang hij door blijft gaan Ja.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 Nee, nee, nee. nee, het is even afwachten wat ze het allemaal gaat uh, doen. Uh, ik denk dat Nederland toch ook wel een klein beetje uh, uh, talentig, moe is. Maar aan de andere nou, kant ook ja. weer niet. Anders kijken er niet uh, anderhalf miljoen mensen naar. Nou, het rare van het verhaal is dat je namelijk kijkt naar Boershoekte Vrouw. Uh, meer dan vijf miljoen kijkers getrokken heeft. Ik snap er echt werkelijk er helemaal niks van. <laughs> ik heb het al gezien, maar ik kan, kan mij totaal niet boeien. Nee. Uh, maar in ieder geval vijf miljoen andere Nederlanders wel. Kijk, en dat is natuurlijk het grote verschil hè. Uh, de, ja, expecteren die toch maar 1,469.000, even kijken, uh, kijken SBS die uh, zaten op uh, 1.422.000. dus het ligt natuurlijk heel erg tegen, heel erg tegen elkaar aan. ja, ja.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 Ja, want er zijn geruchten dat John en Malm uh, SBS wel overnemen, hè? Ja, ik denk dat gezien de talentenjacht die jij zelf bedacht heeft en verkocht heeft, heeft hij natuurlijk op dit moment wel best wel wat geld in het plaatje zitten, denk ik, om dat te kunnen doen. Ja. Maar laten we eens even afwachten, dus hoe ver het gaat. Maar als ik dan straks even over schaatsen. Ja, en vanavond is in Valkenburg, is dat die. Hoe je dat? De crust Ice is vanavond in Valkenburg. Ja, klopt. Dat is echt te echt, echt gek. Ja, dus uh, het is momenteel, wordt het live uitgezonden op uh, RTL 7. Het is momenteel aan de gang, dus uh, ja, geweldig is dat als je dat ziet S uit. Zou je kunnen uitleggen aan de mensen uh, die niet weten wat, uh, wat dat is? Uh, ja, ho hoe het werkt en hoe het eruit ziet? Nou, ze gaan op een gegeven moment van een, uh, van een helling af. En het is een stijgingspercentage van ongeveer 12 gaan ze van een uh, lange baan af.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 Maar uh, het is wel lekker gek huis denk ik. Want dus we wachten er iets tussen de 35.000 en de 50.000 mensen, dus een keer je, je voorstellen. Oh uh, ja, nou het is ook een heel, een heel spektakel natuurlijk. Ja, het is een gigantisch spe spektakel daar. Um, uh, ja, ik, ik vind het jammer dat ik niet zelf vanavond naartoe gegaan, maar uh, okay. ja, ik hoor wel van mijn zoon het afgelopen is. Ja. Nou ja, we wachten.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 We zijn even op de weg, we zijn op de weg en we worden meteen weggeblazen, dus ik denk dat het niet gaat werken. <laughs> nee, precies, dat viel er veel te dat is ook zo. Ja, goed, dan heb ik gisteren even naar x gekeken en er, was, er viel me één ding op, dat was uh, Daniel Londers van uh, Audrey Landers. Ja, uh, ik, heb, ik heb er één ding doorgekomen trouwens. Ja, hij is door. Ah, sorry, ja, dat heb ik ook wel verwacht trouwens. Maar ja, met blijven wachten erbij en dan denk ik, wat is dit dan weer? Jongen heeft pas een singeltje uit in Nederland, uh, die wordt aan alle kanten gepromoot. En dan meedoen met X-Factor? Ja, daar zet ik nog even toch wel mijn vraagtekens bij. Ja, ik uh, snap dat ook niet helemaal. Ik kwam in ook nog wel ja. andere bekende mensen trouwens tegen bij X-Factor. Uh, Dennis en Jeffrey. Dat, uh, dat is die tweeling uit Twins. Ja, ja, ja, exact. Ja, goed. Uh, ja, iedereen probeert toch weer opnieuw zijn, uh, zijn slag te slaan in, in dit soort programma's. Maar je hebt ook gezien wat er gebeurd is met Raffaella, hè? Ja. ja. Oh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 is dat zo? Een leuke cliffhanger. Ja, ja. leuke cliffhanger. Ja, het schijnt wel een hele leuke cliffhanger te zijn. En uh, wat, wat, wat hij dan schrijft, dan zegt hij van ja, uh, we doen elkaar wel aardig, maar we hebben er geen tijd voor. Want we zijn bezig met schaatsen. Uh, ja. Ja, maar ik heb er een katwijs, zeg ik dan bij mezelf. Dat, dat, zo werkt dat natuurlijk niet. Nee. nee. Toen, toen hij broeksschaatsen was, of, toen hij broeksschuurrenner was. Ja. En die heeft dus ook de tijd gehad om uh, iemand te leren kennen. Is hij mee getrouwd geweest? Of, ja. Uh, ja. Daar trappen, trappen wij niet in. Hè? Nee, dat is onzin natuurlijk. Dus het is even afwachten, want uh, hij is vrij gezellig natuurlijk sinds een tijdje, Nou, Ja, schijnbaar is een zijn schaatspartner ook, dus uh, Kijk! Ik, ik ben benieuwd, <laughs> Dat wordt een uh, nieuw gezinnetje. We, we gaan we het gewoon op, op de hoogte houden. Daar wordt waarschijnlijk een nieuwe royalties op. Ja, net zoals eigenlijk uh, Johnny De Boer en Bridget Maasland, hè? Want die zijn ook uit elkaar. Ja, is, zijn ze nou definitief uit elkaar, of is het ook dit moment maar gewoon van... Uh, ik weet het niet, weet je, ze houden nog wel van elkaar, ja. maar ze weten het gewoon niet.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 En van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. Zie FM. Ladies and gentlemen, huh, it's my pleasure to introduce you. He's a friend of mine. Yes, yes, I am.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 Thank you, ladies. Jij ook. Good morning. Good morning. Die ladies zijn voor ons, hoor. Die ladies zijn van ooit. Hé, hey, in plaats het 2003. Ik hou eigenlijk helemaal niet zo van Justin Timberlake, maar deze plaat vind ik weer te gek, Senorita. En zo kwam het einde van de Entertainment View voor februari de 5e op ja. zaterdag in 2011. Ja.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 Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Mark Fischer met het NOS Journaal. Hosni Mubarak is toch niet afgetreden als leider van de regeringspartij. Verschillende persbureaus hadden zijn aftreden gemeld, net als de Arabische tv-zender Al Arabiya. Maar het afgelopen half uur zijn al die meldingen weer ingetrokken. Hoe de bureaus aan de verkeerde informatie zijn gekomen is onduidelijk. Voor de oppositie maakt het overigens niks uit. Die had al gezegd dat Mubarak weg moet als president en dat is het enige dat telt. Inmiddels staat vast dat een deel van de partij tot door Mubarak is vervangen. Onder wie zijn eigen zoon Gamal. De nieuwe secretaris-generaal van de partij is Hossam Badrawi. Hij wordt gerekend tot de gematigde vleugel van de partij. Achter de schermen zou nu worden gepraat over wat wordt genoemd een eervol compromis om de crisis op te lossen. En dat zou erop neerkomen dat Mubarak voor de vorm nog een aantal maanden aanblijft... maar intussen al zijn bevoegdheden overdraagt aan een overgangsregering. Op het Ahierplein in Cairo is het vandaag relatief rustig. De alternatieve Elfstedentocht is gewonnen door Carlo Timmerman. De Groninger was op de Wijzenzee in Oostenrijk de snelste van een kopgroep van 24 schaatsers... Tweede in de tocht, over 200 kilometer, werd Mart Brugink en derde Martijn van Es. En ook bij de vrouwen besliste een sprint met een grote groep over de overwinning. En Mariska Huisman die was daar de snelste en kwam als eerste over de streep, kort voor Carla Zielman en Jolanda Langeberg. De huisman was woensdag ook al de sterkste bij het Open Nederlands Kampioenschap. En dan nog het weer. Het is vrijwel overal droog. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Er is veel wind en langs de westkust hard tot stormachtig. Nog ook morgen is het zacht en staat er veel wind. Dit was het NOS Journaal. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.